Fantijn met het NOS Journaal. De demonstratie in het centrum van Dokkum tegen Zwarte Piet is volgens de politie ordelijk verlopen. Er waren zo'n 150 betogers, een stuk minder dan verwacht. Ze waren met bussen onder politiebegeleiding naar Dokkum gebracht. Rond deze tijd loopt de demonstratie af en worden de activisten de bussen weer ingeleid. Eerder werd al bekend dat er twee mensen zijn opgepakt omdat ze zich niet konden of wilden legitimeren. Een ramkraak heeft zoveel schade veroorzaakt aan een kinderdagverblijf in Gramsbergen in Overijssel dat het maandag niet open kan. Deskundigen willen eerst onderzoeken of het gebouw nog wel veilig is. De ramkraak was vanochtend om vier uur. De overvallers probeerden met een vrachtauto de geldautomaat in de gevel van het pand kapot te rijden. De gevel raakte ontzet, maar de automaat bleef intact. Daarna probeerden de overvallers de automaat op te blazen met explosieven. Het is onduidelijk of ze geld hebben buitgemaakt. Tot nu toe zijn ze op vrije voeten. Op het strand bij Domburg is aan de ontleding gewerkt vandaag van de potvis die gisternacht op het strand aanspoelde. De wekendelen worden vernietigd, de botten worden bewaard. Het dier van 13,5 meter was waarschijnlijk verdwaald, mogelijk al verzwakt voordat hij aanspoelde. En de dichte mist heeft grote gevolgen voor passagiers op bijna alle Nederlandse vliegvelden. Vliegtuigen kunnen maar mondjesmaat landen en opstijgen. Op Schiphol heeft KLM al 58 vluchten geannuleerd. De situatie wordt daar iets beter, maar pas vanavond laat zal het verkeer weer normaal zijn. Op Eindhoven Airport zijn de problemen het grootst. Daar zijn zoveel mensen gestrand dat de passagiers met bussen naar andere luchthavens worden gebracht. Het weer vanuit het noordwesten trekt neerslag binnen. In het oosten en zuidoosten is er vanavond kans op sneeuw of natte sneeuw. Mogelijk ook even een tijdje op ijzel.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 ...bij het tweede uur van uh, Entertainment For You. En uh, nog steeds hier in de studio aanwezig is Daisy Talens en haar vader natuurlijk. En, en dat allemaal op 106.9, 104.5 en tv-krant en DAB+. Entertainment For You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gretelij. Ik zou zeggen een goede avond. En als u zit eten, eet smakelijk. En dit was uh, I Don't Wanna Lose You van uh, Tina Turner natuurlijk. We zeggen, blijf er lekker bij. Oh, verkeerde schuifje. Want oh, ja, ze is er nog bij. Ja, deze niet anders. En uh, ja, we, we, we gaan, uh, ja, we gaan eventjes verder. Toch? Ja, prima. Ja, zo, zo twee uur. Ja, we maken er gewoon een feestje van. Hé, hey, um, ja. Oh, ja, ik heb hem uh, nu hier klaar staan. We hebben hem even opgezocht. Uh, een nummertje met, uh, met Frank van Net hè? Ja. De tijd. Ja. En uh, ja, een bepaalde herinneringen aan, denk ik. Ja, dat liedje heeft hij toen speciaal uh, geschreven. Uh, omdat ik uh, toen ook in een uh, vervelende periode zat. En ja. uh, dat had ik een beetje gezegd zo. En uh, daar is dit uitgekomen. En veel mensen hebben ook steun aan het, uh, aan het liedje. Ja, maar de, de, de, de vervelende tijd zeg je. Uh, is, ja. die, is, is, is die ook daarop geschreven? Of, ja. of kwam je dat nummer toevallig tegen? Nee, het is en, echt uh, daarop uh, op geschreven. Ah, okay. Ik ben naar hem toe gegaan in de studio. En ik heb een beetje gezegd van... Hoe ik me voelde en wat ik allemaal uh, ja, mee had gemaakt en zo. En toen uh, schreef hij dat zo uit zijn ja, mouw. Ja ja, ja, ja, Frank is een mooie tekst. Hij schrijft nou eenmaal uh, ja, toch wel uh, aangrijpende teksten. Dus. Ja, daar is hij goed in. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik, uh, ik ga hem maar eventjes uh, laten horen. Is goed. De tijd, uh, Deze Talens en Frank van het. altijd makkelijk Soms ging het goed, vaak verkeerd Maar ik heb ervan geleerd En ook ik maakte vele fouten Was soms blind, te verliefd Maar ik heb ervan geleerd En als ik terugkijk naar, naar die tijd uit, Heb ik toch, toch alles het zo Gewonnen. Ik zat niet bij de pakken meer. Ik vocht voor mijn geluk. Ook al deed de tijd me soms zeer. En jou zie, maar ik heb ervan van geleerd En als ik terugkijk naar die tijd Heb ik toch alles overwonnen Ik zat niet bij de pakken neer Ik vocht ik het voor mijn geluk Ook al deed de tijd me soms zeer even minder gaat. Deze Talens en Frank van Etten. Ja, de tijd. Ja, ja. ja ik zeg het, uh, ja, was voor mij nog uh, onbekend. Maar uh, ja, klinkt goed. Ja, en de tekst, prima. Ja, toch? Ja, dacht het wel. <laughs> Mooi. Hey, en, Nou ja, we gaan er zo nog eventjes uh, twee uh, draaien. Um, beginnen we met de laaierlichter. Ja. Opgenomen in de Experience in, in, in Zandam. Zandam. Ja, bij Richard. Ja, en. Uh, ja, maaierlichter. ligt <laughs> Gewoon, <wel> lekker, uh, <laughs> gewoon, folks, uh, gewoon een lekker. Volks. een nummertje. Ja. Lekker een doorheen stampen en uh, we precies. zien we wel hoe het rijden. Ja, precies. <laughs> nee, ik, uh, ja. Ik, ik, kan je daar nog iets aan toevoegen? Um, nou, eigenlijk dat hij alleen. Ja, dat ik er heel veel goede, positieve, leuke reacties op kreeg. En. Uh, ja, dat hij het eigenlijk ook gewoon. Uh, ...goed doet, want ja, de tekst... ...ja, tegenwoordig, ja, laaien lichten, ja. ja. tja Dus ja, gewoon uh, lekker... Uh, ...lekker liedje. Oké, okay. okay, okay, dat is duidelijk. Ja, hey, nou, Maar goed, uh, ja... ...in principe maakt iedereen wel een laaien lichter... ...maar uh, of het nou vrouw of man is... Dus, uh, ...tja, ja. daarom. Dus, uh, nou, we gaan nog lekker draaien. Ja. Ik laat niet meer met me zollen Nee, dit was de laatste keer. Blijf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 zo heb ik je nooit gekend. Tioeberiedoep. Tioeberiedoep. Ja, ja, <laughs> hey, <tomst> Sst, Sst, Daisy, stil. <tomst> Sorry. Ging <tomst> per ongeluk. Ja, nou uh, ja. Een laai lichter. Ja, dat is alles wat je bent. Uh, nou ja. Nou, bedankt, je. Ja, lekker. Hey. Uh, ja. ja, nou ja, dan zijn we aangekomen eigenlijk. Uh, het laatste nummer. Ja. En dat is, uh, nou ja, uh, geschreven voor je moeder. Uh, de hemel had een held nodig. Ja. Ja, en uh, ja, het is een heerlijk nummer geworden. Dat sowieso. dankjewel en, uh, Ja, een volwaardig nummer, laat ik het zo zeggen. Ja. In ieder geval, uh, ja, je merkt gewoon dat je dat uh, ja, toch met gevoel en passie hebt gezongen. Klopt, ja. En dat, uh, dat blijkt uit alles. Ja. En uh, ja. Wat valt er eigenlijk nog over te zeggen? Ja, nou ja, ik uh, uh, weet eigenlijk niet. Het, het, ik heb het echt speciaal uh, even voor mijn moeder gedaan. En uh, natuurlijk ook misschien een beetje voor de mensen die er misschien wat aan hebben. Maar vooral voor mijn moeder en voor mezelf. Om het een uh, plekje ja, te uiten of zo ja, verder. Ja. Blijft het gewoon even nog moeilijk. Dus, uh, ja, nou, ja. Goed, uh, ja, dat snap ik. Ik bedoel, het is nog vers. Ja. Dat sowieso. Uh, zijn er nog uh, mensen die er mee hebben geschreven? Of, of is het nee, de teksten uit je eigen... huis? ik heb zelf ja? geschreven, ja. Oké. Okay. En uh, Ingrid Simons, mijn zanglerares, die heeft dan uh, geholpen met het koor. En uh, om het een beetje, zeg maar, goed... Uh, ja, een beetje uh, ja. Mooi, uh, mooi te brengen, zeg maar. Ja. Nou ja, ik, hm. nou ja, dan gaan we hem zo draaien. Is goed. Bij deze wil ik jou in ieder geval bedanken voor deze avond... Graag gedaan. En jij ook heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ik bedoel, daar zijn we voor. Om ja. elkaar te helpen. Super. Dat, dat hebben we nodig. Dat staat voorop. Ja, toch? <laughs> ja, absoluut. En uh, ja, nou ja, ik zou zeggen... in ieder geval graag tot de volgende keer. Dat komt zeker en, uh, goed. Nou ja, hopelijk met een album. Ja, wie weet. Uh, wie, <laughs> wie weet, <het>. wie weet. <laughs> ja, je hebt in ieder geval genoeg nummers. Ja. Dus, ja uh, je, je kan er in principe al haast een album van maken. En uh, ja... Dus je hebt nog maar een paar nieuwe nummers nodig. Gaat helemaal goed komen. Dan zou ik zou zeggen, neem een paar nieuwe nummers op en zet er gelijk een album aan. Tja. <laughs> Wie weet. Uh, idee. Plannen zijn er wel hoor, dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Ja. Hey, nogmaals bedankt. U ook bedankt natuurlijk, de vader van, uh, van Daisy. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Bedankt en uh, fijne avond nog ook. En, hè? En, uh, ja, Ook een fijne weekend, fijn weekend natuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> okay. We gaan het rijden. Daisy Talens en uh, de hemel had een held nodig. Dat dit voor het laatst was, dat ik je vasthield, hield ik je stevig vast en liet nooit meer los. En het houdt me s'nachts vaak wakker. Waarom vraag ik mij telkens af? Er werd mij verteld. Geen hoop te houden, maar haar tijd is te gaan. In de hemel was vast een help nodig, iemand precies als jij. Snel opgeeft, nee, ik probeer het te begrijpen, het valt niet mee, de enige gedachte was er maar één, is dat de hemel een held nodig had, en dat was jij. De keer dat ik jou daar zag, man, was vol liefde en vol trots. Het troostte mij toen ik zag hoe sterk jij was, het mooiste in mijn bestaan. Ik weet jij leeft nu voort in een deel van mij, ik wil dat deel dan ook niet kwijt, hoe hard ik jou ook nodig heb, de hemel heeft dat nu meer.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 Dat ben jij. U luistert naar Entertainment for You Gek voor woorden, dit is nu toch wel straf Zo lekker met jou zingen, betoverd door jouw lach Ik smelt als chocolade als ik in je ogen kijk Mijn super hart verloren, voel me als een kind zo rijk zijn is zo heerlijk, je weet wat ik doe. Je buik zit vol met vlinders, een supergoed gevoel. Kom, laat ons samen dansen op het ritme van ons hart. En fluister zoete woordjes in mijn oortjes, maar heel zacht. Jij bent te zoet voor mij, jij bent als marcepijn. Jij bent moesha la la la la Jij bent te zoet voor mij. Na het eten, het kerstje op de taart Maar één ding moet je weten, je hebt echt geen idee Hoe zoet jij bent mijn liefje, daar zit ik nu wel mee Verliefd zijn is zo heerlijk, jij weet wat ik bedoel heb. Je buik zit vol met vlinders, een supergoed gevoel Kom laat ons samen dansen op het ritme van ons hart Ik fluister zoete woordjes in mijn oortjes, maar heel zacht Jij bent te zoet voor mij Shadow Ja, dat was hij dan, super Piet en uh, te zoet voor mij. Ja, en uh, Daisy en uh, ja, vader, ik zou zeggen een veilige, veilige terugreis naar huis. En uh, graag tot de volgende keer, mocht je nog zitten te luisteren. En ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien. En dat is met jantjespel spel En zij beheerst mijn droom. En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur, entertainment jou. Mijn naam is Vetray, hey. goedenavond. Voorbij. Er is geen man die zich om het even kijkt Ze is te gek, mysterieus, en groot geheim Je hart gaat sneller kloppen, want ze komt steeds dichterbij Ze kijkt je aan, met ogen als een wilde kat bij maan. En als je aan de grond, blijf je daar staan Probeer haar niet te zeggen, maar je bent niet te verstaan. staan ze verdwijnt weer als een schaduw in de nacht En als je bent ontwaakt, klinkt heel ver weg zijn nog onbekend Toch doe je met haar mee Het is de jager die je bent Als je haar ziet Dan weet ik zeker Dat je haar nooit meer vergeet Maar het maakt je gek Dat je nog steeds niets van haar weet Soms heb je het gevoel Dat het geen dromen zijn geweest Al gisteren, ik weet het zeker Zag ik haar was het toch misschien een syndroom, of was het waar?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 Ja, geweldige single. Oh, zijn, zijn nieuwe. Yves Binnensen. Deze zand wordt ze zanger. Als ze danst. Ja, heerlijk nummer. En natuurlijk, ja, hebben we ook, hebben we ook nog iemand eigenlijk aan de telefoon. Ja, en die leeft van de rock en roll. En dat is. Ja, Wendy. Hey! Hallo, een hele goede avond. Zeker. Hé hey, Wendy, um, ja? ik leef van de rock'n'roll. Is dat ook letterlijk ja. en figuurlijk zo? Of, uh? Uh, als ik niet uh, in mijn uh, huispak uh, onder een dekentje in de bank lig, uh, wel ja. Ja, ja. ja, want jij bent uh, van, van uh, uh, tenminste naast het zingen doe jij uh, kap, uh, kapperen toch? Ja, ik ben kapster. Ook. Ja, ja. ja, ja, Want eigenlijk, eigenlijk schaam ik me eigenlijk wel een beetje, weet je dat? Jij moet nodig naar de kapper zeker? Nee, helemaal niet. Oh, jij bent kaal? Nee, bijna. Ik hoorde ook haar werken, hè? Dus overal is er een oplossing. Ja, nou ja, maar dan komen we weer in een andere fase. Dus dat, uh, nee. Nou ja, daar, daar, daar, ga, daar ga ik niet voor. Ik bedoel, ja. Uh, het is, het is toch ook makkelijk uh, als je s morgens gewoon even die, die handdoek erover heen haalt en je hoeft er geen borstel in te halen. Ja, precies. Ik denk dat jij een stuk minder lang voor de als ik. Uh, dat sowieso. <laughs> Ja, dat is ook wel erg handig. Nou, ja, vroeger was het wel anders, denk ik. Bij mij? Nou ja, bij mij ook, hoor. Of, uh, ook, nee, ja, bij ja, mij ook. Ja, ja, ja. <laughs> ja nee, ja. Ik ben, ik ben wat dat betreft ook wel... Ja, vroeger was ik wel een, een eid of tijd. Laat ik het zo zeggen. Aha. Mm -hmm. Mooi. We waren het vroeger allemaal, hè. Daarom vind ik die tijd zo mooi. Um, ja, of dat allemaal... Is het, durf je niet? Nee, nou, durf ou. ik Ik sowieso. Ik praat eventjes voor mezelf, hè. Ja. <laughs> nee, uh, maar uh, ja, uh, vertel eens even, uh, hoe, uh, hoe is dit nummer tot stand gekomen? Uh, dit, dit nummer is uh, gekomen na zaterdagnacht. Ik weet niet of jullie die al hebben gehoord. Die oh. is uitgekomen afgelopen jaar in maart, april geloof ik. Ja. En uh, die sloeg toch uh, best wel goed aan. En met het tweede nummer wilde ik graag uh, iets zwingends. Een nummer wat ook meer in cafés kan worden gedraaid. Uh, uh, waar mensen lekker op kunnen dansen. Uh, om zo wel meer bereikbaarheid te hebben. Dus daarvoor heb ik uh, ik leef voor een rock and roll gekozen. Ja. Want uh, ja, maar je houdt houd zelf ook van uh, de rock and roll, de, de, de oude rock and roll zeg maar. Ja, nou ik hou wel van, van vintage eigenlijk, dus alles uh, eromheen, de rock and stijl, uh, de rock and roll natuurlijk van vroeger. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet in ja. welke uh, ja, leeftijd uh, wij elkaar mogen meten. Maar... Ik ben 31. Ah, oké, okay. ja, nou, dat scheelt... Dus ik ben uh... veel te laat geboren, dat wel. Ja, nou ja, ik ben uh, een stukje verder. Ik uh, ga haast naar de 50. Dus... Aha. Dus ja, dat, ja. <laughs> dat scheelt een paar jaartjes. Ja, ja. Nee, ja. hey, uh, maar uh, ja, dus uh, rock'n'roll, ja, ik, ik, ik, ik hou ervan. Dat zomaar zo. Dus de uh, jaren 60, 70, uh, heerlijk. Ja. ja, ik ook. Ja, en uh, ja, tegenwoordig uh, valt het wel op dat het uh, steeds meer uh, jongere mensen betreft... ...ook uh, van, van inderdaad die jouw leeftijd. Ja die, uh, die, die, die, ja, die dat op de een of andere manier toch uh, ergens oppikken. Ja, je ziet het ook wel in de tegenwoordige muziek uh, ook alweer invloeden van terugkomen. Hè? Want zo heb ik toen Brownie Dutch, heeft dan ook een plaat uitgebracht... ...en dat was ook eigenlijk een beetje een jaren 50, 60 klank. en. Uh, mijn, uh, mijn grote held Welen, ik sta nu uh, bijna in de wachtrij. <laughs> natuurlijk ook heel veel invloeden van uh, ja, ja, ja, hoe, uh, ja, heel veel klanten. Ja. Dus uh, dat vind ik wel geweldig. Ja. ja, dat is inderdaad ook uh, ja, heel veel soul heeft die, uh, heeft die uh, man. Ja. En dat, uh, ja, dat zit gewoon in hem. En uh, ja, ja. ja, je kunt hem ook alles laten zingen. Ja. Ja, ja, uh, ja, dat zullen wij vanavond horen. Ja, dat, uh, ja. Nou, dat, dat, dat, dat komt helemaal goed. Dat, uh, dat, dat weet ik zeker. Ja, zeker. Hey, uh, ja. Even nog het nummer uh, van vorig jaar eigenlijk. Ook, uh, ja, die, die hebben wij samen niet meer besproken zaterdagnacht. Nee, dat was een beetje, een beetje moeilijk met mijn werk toen. Hè? Want uh, eigenlijk... uh, ja, jij met je werk, ik, ik, ik met mijn tijd. En, ja. Ja, en ik zou je terugbellen. En, en, en daarom zeg ik, schaam eigenlijk een beetje. Want ja, ik heb je niet teruggebeld. Dus uh, alsnog maar je excuses daarvoor. Ja. Ach, nee. <laughs> Nou ja, mag je nou goed maken. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan ga ik in ieder geval uh, je plaatje draaien. Ik leef van de rock'n'roll. Doe maar. Leuk. Ja, hey, en uh, ja, ik zou zeggen heel veel plezier vanavond dan. Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, dat uh, denk ik wel. Hoef ik keer zelf niet op, de, op het podium te staan. Nee, toch? Dat is ook wel eens fijn. Ja, dat is uh, ook wel lekker. En uh, ja, graag uh, ja, een keertje uh, hier in de studio. Dat is ook wel leuk. Ja, dat gaan we, gaan we zeker in de toekomst doen. Ik denk dat, uh, ik heb jou nu half zeven aan de telefoon. Ja, ja dan moet in, de, in de toekomst moeten we wel te lukken zijn hoor. Ah, oké. Okay. Ik heb een leuk werk liggen voor uh, in 2018 uit te brengen, dus uh, dan spreken ja, we natuurlijk nou, niet dus, zelf in, de in de studio. In de studio gewoon een paar kale mannen uit de kappen, ben je zo Ja. Dat <laughs> <laughs> ja, dit komt helemaal goed. Is prima. Hey, Wendy, veel plezier vanavond, yes, een goed weekend dankjewel. en uh, fijne avond. Hey, dank je jij ook. Jo. Hoi. Hoidoo. Mijn roddansend hart houdt alleen van rock and roll. Het zingt en zwingt van binnen als een 60 musical. Come on if you dare. I'm Dat was het dan Wendy Woep en uh, ja, Ik leef van de rock and Roll. En uh, ja, heerlijke plaat, eventjes, uh, eventjes uh, ja, alle spiertjes losmaken eigenlijk. Hè. We gaan een plaatje draaien en dat plaatje dat is van Danny Braaf en zijn laatste nieuwe. En uh, straks heb je spijt. Entertainment for you, tot de klokjes van 7 uur. En daarna natuurlijk weer de, ja, de verzamelde top 40 van Europa.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 Gemaakt. Maar kom niet terug, je hebt me ziel en geraad. En denk aan dit moment, vergeet niet wat je hebt Weet wat je doet als je gaat Straks heb je spijt en smeek je op je knieën Dat jij me mis terug wil naar de liefde Als jij dan voor me staat, dan is het echt te laat Jouw traden gaan niet helpen en er is genoeg praat Straks heb je spijt, dan is er niets meer over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 Een geweldig nummer, Danny Braaf, hier op die 106.9, 104.5 op de kabel en 100, uh, ja, weet ik veel, nog wat op televisie. En, uh, nee, kanaal 40 en 45 is dat uh, van Zio. En, ja, DAB Plus, CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit Heij, goedenavond. En uh, we gaan een lekker plaatje draaien van het nieuwe album van Belinda Kiener. En maakt mijn hart in jouw huis. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren natuurlijk. Want ja... Na mij de verzamelde top 40 door Mike georganiseerd hier in, in de studio. Ik ja. zie. Van, uh, haar nieuw album Belinda Kiener. en maak mijn hart jouw huis en uh, ja, wat ik weet is dat ze vandaag eindelijk in het huwelijksbootje is gestapt. Dus uh, ja, van deze kant natuurlijk hartelijk gefeliciteerd en uh, ja, veel geluk en uh, ja, we gaan uh, nog een plaatje draaien en dat in verband met uh, ja Sinterklaas natuurlijk en uh, doen we Pedro en de banketpiet en de cadeautjesfabriek. U luistert naar Entertainment for You. Ah, la, la, la.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 Met welke kleur haar erop Wie weet waar de plakband nou weer is En denk alsjeblieft eens in zijn baat Plak het nou niet op dat baat Vorig jaar ging het nog bijna mis Vergeet niet om heel goed te checken Dat die plaspop niet gaat lekken Tussen al dat andere speelgoed in die zak Vraag het aan Pedro of Banketbiet Is er iets met de cadeautjes lossen Zij alles weer op met groot gemak Alles.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 Ja, dat was hier dan. Pedro en de banketpiet. En uh, ja, de cadeautjesfabriek. En dat allemaal hier uh, vanuit Zandvoort. 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, ja, we gaan lekker verder. En uh, ja, we gaan er nog eentje draaien. En dat is uh, ja, eigenlijk een plaatje die ik altijd draai. Voor de, mijn lieve uh, vrouwtje. En hem uh, met uh, Sasha Kovacevic. En hebben we de Small Moya New Bavi. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Krile slomljena su da preletimo Najteže je znak slagati polos Jednu žalit ćemo kad se sretnemo Gledi svaki san što smo imali Sve smo dali večnosti pa izdali Vreme leči, sad smo ti ja, mi ne postoji, gledi svaki sen, što smo imali, sve smo dali večnosti. Pa... Ik zou zeggen, ja, dit was tevens het laatste nummertje natuurlijk. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, volgende week dan uh, zijn we er even niet. Althans, ik ben er niet. We zijn er wel. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Want uh, ja, entertainer voor jou is het dan ook. Maar dan uh, lekker met non-stop muziek. Ik zou zeggen graag bedankt en eh, tot, eh, tot de volgende keer over een week of twee. Groetjes, bye bye. En blijf lekker luisteren, want Maai komt eraan met de ja, samengestelde top 40 van heel Europa. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.